4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Frankrijk meer steun aangeboden... voor de interventie in Mali. De Amerikanen gaan de Fransen helpen met tankvliegtuigen... waardoor de Franse straaljagers kunnen bijtanken in de lucht. Ook stelt de VS militaire transportvliegtuigen beschikbaar. Een anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen de Washington Post... dat de Fransen een verzoek hadden gedaan... om gebruik te kunnen maken van de tankvliegtuigen. Die zouden goed van pas komen in het uitgestrekte woestijnlandschap. In de Iraakse stad Fallujah hebben duizenden mensen... de begrafenis bijgewoond van vijf Soenitische betogers... die vrijdag werden doodgeschoten door het leger. Na de plechtigheden waren er protesten... tegen de Sjaïdische regering van premier Maliki. De vijf betogers kwamen vrijdag bij een protest om het leven... toen militairen het vuur openden. Tientallen betogers raakten gewond. De afgelopen maand zijn protesten tegen de regering opgeleid... maar een confrontatie met het leger bleef meestal uit... Soenitische terreurgroepen proberen met aanslagen... de spanningen tussen bevolkingsgroepen op te voeren. Het ministerie van Defensie heeft een onderzoek aangekondigd... naar de gebeurtenissen in Fallujah. In Venezuela is het dodental van de gevangenisopstand in Barquisimeto... opgelopen tot 61. Zeker 120 mensen zijn gewond geraakt... heeft de directeur van het plaatselijke ziekenhuis... tegen het persbureau EP gezegd. De meeste slachtoffers zouden zijn omgekomen... of gewond zijn geraakt door kogels... Onder de slachtoffers zouden ook cipiers en militairen zijn. De gevangenisopstand zou zijn begonnen... toen gedetineerde leden van de Nationale Garde aanvielen. Die waren volgens de Venezolaanse minister van Gevangeniszaken... naar de gevangenis gekomen om te zoeken naar wapens. De afgelopen tijd waren een aantal incidenten tussen rivaliserende bendes. Dan het weer. Vanuit het westen gaat de neerslag op steeds meer plaatsen over in regen. In de middag wordt het weer droog en dan klaart het in de kustgebieden op... Bij stevige zuidenwind wordt het 5 of 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, goedenacht. een uurtje over reizen. Heb je nog even nagedacht, Torre, tijdens het nieuws over een verre reis waar je echt iets over moet vertellen? Nee. Maar ik vond die stem wel heel mooi. Die net zei: Frank van der Linde. Ja, Dat is de, de stem van Radio 1. Die spreekt ja. alle, alle jingles en, en dingen in. Ik wou dat hij dat ook voor mij deed. Torre, Florim. Torre, ja. Een äh, aparte stem heeft hij gekozen. Ja, mooi. Hey, ik zie dat je al een glaasje vodka hebt. Dat doet me deugd. Ja. Uh, bij deze wil ik graag het merk Grasovska promoten. Ja, het is Mijn een, favoriete vodka. Ja, ik heb het een beetje opgezocht en ik kende het, het fabeltje, dacht ik, maar het is dus wel echt, hè, want er zit dus een spriet in in de fles vodka die door een bizon is beplast. Oh, dat, dat is nieuws voor mij. Oh, dat ken je niet? Volgens mij is het gewoon uh, gras wat de naam bizongras heeft en meer niet. Maar... Nou, volgens mij is het. We gaan het tot de bodem uitzoeken, maar volgens mij is er overheen geplast door een bizon. Ik vind het goed om een fabel te creëren. Dan ben ik het helemaal mee eens? Dat is prima. Maar het is een lekkere vodka. Ik, uh, ik had nog de quaranta Itres die filemon had meegenomen. Dat heb ik net opgedronken, maar dan schrijf ik zo meteen ook aan qua vodka. Ja, nou zoals toer hè, als wij gewoon aan uh, het over alcohol hebben. Oh ja, maar het is vooral lekker. <laughs> en dat mag het, het is zaterdagavond. Ja, ja, ja oké. Okay. Ondertussen ben ik overgegaan op koffie. Dus, uh, je combineert het ook lekker. Wat, uh, wat doe je normaal op zaterdagavond eigenlijk? Um, heel verschillend. Uh, er zijn periodes dat ik heel veel speel op die dag. Er zijn periodes dat ik geen reden... Ja, als je. Uh, ik weet niet, ik zit een beetje in het leven dat, uh, dat het niet echt uitmaakt welke dag het is. Het is... Ja, zaterdag is voor mij hetzelfde als maandag meestal. Omdat je geen vast ritme hebt van 9 tot 5 door de week. Ja, precies. Ik moet ook vaak. Ik moet ook geregeld heel erg diep nadenken welke dag, dag het precies is. Vind je dat fijn dat je zo leven hebt? Uh, ja. ja, ik zou niet anders willen. Je zou niet die structuur willen hebben. Nu nee. leg je jezelf waarschijnlijk structuren op af en toe? Ja, nou ja, niet eens ikzelf. Ik ja, ja, indirect natuurlijk wel, maar als je in een band zit, dan... stiekem staat er toch al een hele hoop vast. Uh, als je op een gegeven moment de plaat uitbrengt, dan, uh, dan, uh, dan wordt er een tour gepland. Dan wordt er gewoon pro promo, worden interviews gepland, dingen zoals dit. En dan kijk je naar je agenda en dan zie je gewoon dat je, dat je een jaar lang eigenlijk al precies weet wat je gaat doen. Maar dan word je eigenlijk een beetje geleefd. Uh, ja. Of is dat over nee, Je wordt niet geleefd, want dit is, dit is waar je zelf van begint. Toch? Ja, oké, okay, maar het is wel. Ik, gewoon... ik, sta, ik sta bovenaan die keten. Ik, uh, ik ben, ben er zelf mee begonnen. Ja. Het is niet zo dat ik, ah verdomme interview. Nee, dat is leuk man. Oh. Leuk dat ik hier zit. We hebben toch... zoveel, ik heb nu al alle hebt denk ik, Je bent een minuut aan het praten aan zoveel dingen waar ik het met je over wil hebben. We hebben het hele uur de tijd. Oké, okay. dus maar je naar... moet ook nog muziek gaan draaien. Nee, ja, nee, als we dan geen muziek willen draaien. Nee, <laughs> Maar ik wil eigenlijk eventjes, want uh, ja, voor mij ben je dan een bekende... omdat je veel op 3FM bent te horen ook uh, met je muziek. Voor de Radio 1-luisteraar e ben je misschien even iets minder bekend. Dus ik heb sowieso een stukje van um, welke muziek jij maakt... even een fragmentje van geknipt. Oh, leuk. Ja? Komt-ie. Ja. Ah, iedereen is weer wakker op Radio 1. Mooi nummer. Ja, goed nummer. Ja. Heel goed. Het is ook het nummer wat het eigenlijk het beste heeft gedaan in de, in de, in de ranglijsten, toch? Zelfs op 5 heb Ja, 3, 8, die, die is in de, de top 40 gekomen zelfs toen. Ja, dat is was, dat was heel apart, maar uh, leuk. Maar ja, dit is dus de muziek die jij maakt met je band, De Staat. Daar zitten jullie met z'n vijven in totaal. Ja. En, uh, nou ja, jullie hebben veel getoerd Jullie hebben ook echt, dat is wel even om goed neer te zetten, eigenlijk alle festivals gedaan in Nederland wel, sowieso. Maar ook uh, Seaget, dat is in, uh, in Hongarije, in Budapest, wat ja. een groot festival is. Maar het aller, aller, aller, aller vetste is ook Glastonbury. Okay. Glastonbury, ja, zeker. Ze zeggen daar Glastonbury, trouwens. Waar het maar een kaasje is. Eh, uh, <laughs> excellent point, yes. Nee, ja, maar hoe was dat? Want daar hebben echt de groten der aarde gestaan. Natuurlijk op Pinkpop en Lowlands ook wel, maar dat is dan in ons kikkerlandje. Glastonbury is in Engeland. Nou ja, daar hebben alle artiesten, noem ze maar, ze hebben daar gestaan. Ja, dat is, dat is even een andere orde, ja. Ik bedoel, ik had zelf uh, Lowlands, uh, ging ik altijd heen. Ja. En dat was voor mij het festival der festivals. En toen kwam ik op Glastonbury. Uh, en toen, uh, toen dacht ik opeens van... holy shit, dit is even een andere koek. Gigantisch. Dat is echt niet normaal hoe groot het is. En uh, we stonden ook nog eens op een heel mooi podium. Het was eigenlijk... Uh, twee gro na grootste of derde na grootste... derde, gro derde na grootste... Gro gro zeg je dat? Derde je groots ja. na grootste? Uh, yeah. Ja. Podium. Uh, en we stonden daar dus met, uh, met de Black Keys op hetzelfde podium. En ja uh, nou, nog iets anders wat heel erg uh, groot is dan. Ja. En... Uh, dus dat was echt een heel cool podium. De, de, de tent was vol en uh, ja, dat was echt waanzinnig om daar te, te kunnen staan. Hoeveel mensen staan daar dan? Oeh, dat was een tent denk ik, waar um, uh, uh, 6000 man stonden of zo. zo. Konden kunnen staan in ieder geval. Ik, ik denk niet dat die helemaal vol was bij ons. Maar het, we speelden als een van de eerste bands die dag. Hè? Dus dat was om uh, 12 uur of 1 uur in als we Toen nog één band voor ons. Maar dan heb je op Pinkpop en Lowlands meer mensen, of niet? Uh, ja, ja zeker. Pinkpop heb je op het, uh, het, ja, het derde podium gespeeld. Was het de 3FM stage toen? Nee, nee. op, op hoofd. Oh, oh. Hoofd? Ja, we hebben twee keer op Pinkpop oh, gespeeld. Ah, ik heb je één keer gezien dan. En dat was toen op de 3FM stage. <laughs> oh, ho, ho, ho, een hoeveel Frank. mensen heb je dan daar op het hoofdpodium? Ik heb geen idee hoeveel op dat veld staan op Pinkpop. Spreken maar er dat zijn in principe duizend duizend mensen dat naar zijn alle mensen die er dan zijn. Hè? Want als je op hoofdpodium staat, speelt er geen andere band. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Ja, je doe alsof je heel stoer bent en dan op uh, het podium staan. Uh, zelfverzekerd overkomen. Terwijl dat uh, meevalt. Dat komt denk ik naarmate uh, je show duurt. In het begin, bij de eerste noten, sta je bij wijze van spreken echt te trillen. Eh, uh, nou ja, ik moet wel. Ik weet niet of ik echt sta te trillen. Dus uh, ik, kan, ik kan niet spreken dat ik echt zenuwen heb altijd. Maar het is een soort van gezonde spanning die wel door je lichaam heen gaat. En meestal is dat gewoon heel erg veel zin hebben. Ja. Maar je, je normaal voelen is het absoluut niet. Nee. nee. Het is, het is, uh, ik weet niet, ik heb, bij dat soort grote shows ben ik altijd voornamelijk bezig van... Oké, okay, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Oké, okay, uh, dit is vierde ja. nummer. Daar zit ik bijna automaat... nooit echt in een, in, een, in een flow, wat ik wat bij kleinere shows wel zo is. Weet je wel? Omdat je dan te veel bezig bent op zo'n groot podium... met het hele feit dat je op zo'n groot podium staat. Ja, in eerste instantie wel. En, uh, nou ja, goed, hoe langer je bezig bent, we zijn nu nou, gewoon vijf jaar bij elkaar of zo. Dus dat, dat valt steeds verder van je af. En in het begin was een, was een show waar er 200 man uh, voor je stonden, dat was, uh, was al heel raar. Ja. Eerst uh, vrienden waarschijnlijk alleen, die kan kwamen kijken en dan langzamerhand, weer die vrienden kwamen er nog wel, maar dan kwamen er steeds meer mensen bij, groter, groter. groter. Ja, ja. zo'n zo zo standaard manier zoals dat gaat. Maar ja. uh, ik, ja, ik bedoel maar die podia's en die, die, uh, publiek. Dat publiek wordt steeds groter en op een gegeven moment raak je er ook gewoon aan gewend. Dat is gewoon zo. Alleen, je gaat er nooit helemaal aan wennen als je op een. Uh, op een Pinkpop staat ja. of een Lowlands of ja, wat ik zei, Glass Bree. Ja. Waar we allemaal niet gestaan hebben. Zet hoor. Ja. Ja, gaan we het ook nog over hebben uh, later in dit uur over, uh, over de toekomst? Want ik denk dat je ook wel bezig bent met een derde plaat, toch? Met de staat? Correct, ja. Want 2009 was de eerste, 2011 de tweede. Nou ja, en is een heel logisch vervolg als dan in 2013, steeds twee jaar ertussen, de derde plaat komt. Ja, dat zou mooi zijn hè? Ja. Komt die deze dit jaar of niet? Ik hoop het wel, Het hangt, er, hangt er van alle dingen af. Maar waarsch waarschijnlijk, uh, ik hoop dit jaar en anders echt begin volgend jaar. Maar ik denk dit jaar. Ik uh, heb jou gevraagd om wat uh, platen door te sturen... Die, uh, die jou hebben geïnspireerd of die je vet vond... of die je uh, nu nog steeds inspireren. En een daarvan was Queen met uh, I'm Going Slightly Mad. Ja. Ik ken Queen natuurlijk wel van, van de klassiekers. Deze ken ik nog niet, maar ik vind het een heel leuk liedje. Oké, okay. ja. Wat, wat is het voor jou, even kort? Nou, ik, ik toen ik echt jong was, toen uh, kwam voor het eerst. Greater Stats 1 was eigenlijk een van mijn eerste cd's die ik had. <laughs> zo. Uh, daar staat deze niet op, maar uh, toen werd ik eigenlijk uh, verliefd op Queen. Toen was ik gewoon heel jong. Dat was maar eigenlijk het enige wat ik luisterde. Nou ja, er, zit gewoon, er zit gewoon zoveel in en die, die liedjes zitten zo uh, eigenlijk heel raar in elkaar. Maar ze, zijn, ze klinken zo, zo logisch qua pop, terwijl mm -hmm. ze totaal niet logisch zijn. En dit nummer, dit, wat, we, wat we daar gaan luisteren, die staat op... Uh, dat is The Gridsits 2. Die staat op een of andere album, weet ik veel. Ik, ik hou het niet bij, maar die, uh, dat was een nummer waar ik vroeger echt misselijk van werd. Ik vond het echt een kutnummer. Uh, mag ik dat zeggen op de radio? Ja. Oké. Okay. Uh, maar dat, ik, voelde, ik werd er echt naar van. Dat, die, hoe, die, hoe die plaat klonk en het gevoel erbij. En nu vind ik hem juist heel erg vet. Omdat hij je dat gevoel geeft. Ja, het Toch is gewoon knap dat plaats... Is gewoon plaats... Ja, ja, maar Queen is, staat ook wel bekend om... Ja, weet je wel, Freddie Mercury. Een beetje, ja, een beetje, een beetje gay allemaal. Een ja. uh, beetje uh, enge, enge ook met die tandjes. Ja, um, Maar ja, ze hebben ook heel veel rare dingen gedaan. En deze vind ik gewoon echt heel creepy. En, uh, ja, ik, eigenlijk zou je ook de clip er nog graag. bij moeten zien. Want die clip, daar danst hij dan ook. Dan zie je echt een beetje die enge Freddie Mercury. Ja, want toen was hij ook al echt wel ziek. Ja. Dus ja, dat helpt ook niet. het verstoor van AIDS. ja. Past wel misschien in het plaatje van het hele Queen ook weer. Het is heel stil geworden opeens trouwens. Ja. Die akto-muziek is uit. Ja, maar ik denk, okay. ik zet even een momentje neer voor yeah. Queen. En I'm going slightly mad. Ja. Dan komt het gevoel al een beetje terug door deze duistere klanken? Absoluut. Vet. Ga luisteren naar Queen. I'm going slightly mad. Zometeen uh, ga ik door het hemd van het lijf uh, vragen. Hij heeft ook een hemd aan. Dus ik moet het meteen. When the outside temperature rises, and the meaning is also good. One thousand and one yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are oh, they trying to tell you something? You're missing that one final score. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad, I'm going slightly mad, it finally happened, happened, it finally the shilling, one wave short of a shipwreck, I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever, I'm ready out to see, this kettle is burning away. I'm slightly mad It finally happened, happened Finally happened, uh -huh. finally happened I'm slightly mad Ja, helpen. Kregen? Dat, on, dat, dat gevoel, dat beetje ongemakkelijke gevoel wat uh, deze plaatje gaf vroeger? Nee, ik krijg, ik krijg er nu gewoon een... Uh, wat, is, oh, die, ja, ja, wat ja, ja je Ja, je, je hield niet van die stilte. Dus ik denk, ik zet er weer een muziekje onder. Ik krijg het gevoel dat we iets romantisch moeten gaan doen. Ja, nee, nou ja, het is toch radio. Ik denk, we kunnen tongen. Maar... Nee. nee. Maar, uh, kreeg je het gevoel of niet? Uh, nee, ik krijg nu echt een uh, heel goed gevoel bij dat nummer. Niet kort daar niet meer misselijk van. Nee. Waar, uh, uh, ik, ik, ik zit hier tot vijf uur en we gaan het een beetje hebben over het, het muzikantenleven. En ook wat eraan kleeft. Een beetje het seks, drugs, rock'n'roll imago. Um, ja, even bij het begin <laughs> beginnen. Ik heb, denk ik, drie, vier weken geleden jouw vriendinnetje hier te gast gehad. Ja. In de uitzending Schraa Gra. Ja. En het, toeval of niet, zij uh, had haar uh, keyboard meegenomen. maar was een kabeltje vergeten, waardoor ze niet kon spelen. Ja. En uh, jij bent uh, <laughs> je hele gitaar vergeten, waardoor mm. je niet live kan spelen. Maar um, ja. hoe, hoe is dat om met een muzikant te zijn? Of heb je altijd al muzikanten vriendinnetjes gehad? Um, ik heb niet zo vaak vriendinnetjes gehad eigenlijk. Oké. Okay. Ik bedoel, uh, nog nooit zoals dit zeg maar. Want nu wonen jullie ook echt samen en zo. Dus echt serieus. Ja, jezus, gaan we het hierover hebben? maar mm. ik was gewoon benieuwd hoe dat is. <laughs> het lijkt me best wel fijn om iemand te hebben in, in hetzelfde werkgebied. Omdat je het dan heel goed begrijpt als je om drie uur s'nachts naar Radio 1 rijdt. Ja, nee, maar dat is absoluut waar. Ik bedoel, uh, uh, ik, ken, ik bedoel, ik heb een hoop muzikantenvrienden natuurlijk. En het is bijna altijd zo dat die hebben uh, dan een vriendin... of andersom, als ik een, meisje, een muzikant, een meisje ken... dan heb ik ja. een vriend of vriendin die, of die iets in de kunst doet... Op dezelfde manier die niet dus niet van acht tot vijf werkt. Want het gaat, Anders botst... op ten duur gaat dat kapot. Ja, maar dat is wel fijn dat je dat dan nu wel kan combineren. Plus, wat Janne mij ook vertelde is dat jullie overal instrumenten in huis hebben staan... en dat jullie ook samen muziek maken af en toe. Ja, Gewoon... ja zeker. Ja, ik heb voor haar uh, plaat, heb ik wel, ja, we hebben wel een aantal nummers voor haar plaat gemaakt samen. Dat is toch te gek dat je dat samen kan doen dan ook? Ja, dat, dat, je dat je lekker is uit le eten kan gaan met z'n tweeën... maar ook dus muziek kan maken en dus samen kan werken. Ja, ja dat is leuk. Heb je een nummer voor haar ooit geschreven? Voor haar. Ja. Ze ja, hebben echt de, met <laughs> oh, haar in je uh, hoofd. Uh, nee, kijk, ik ben, ik ben een beetje een ander soort uh, uh, songschrijver dan Jan. Jan is heel erg, die schrijft heel erg uh, over het privéleven. Ik, ik ook, maar dan meer... Ik schrijf niet over mijn situaties. Ik schrijf meer over ideeën die ik heb. En dan vaak zijn het kritische dingen over wat er gebeurt in de wereld. Of ik verplaats me in een situatie van, van iemand anders. ja. En probeer mijn visie daarop los te laten. Het staat bij mij wat uh, staat verder van me af. Het gaat niet over ik dat jij de brood over, uh, bij de bakker haalt of zo. Nee, nee, nee. Ja, ja, zeg nooit nooit. Huh? Want ja, bakkers, dat Zit wel. Er zit, een een zit in principe de... een, een heel mooi verhaal in natuurlijk. <laughs> nee, maar uh, nee, daarom maar heb is, je ook geen anders. nummer voor haar. Bij wijze van spreken. Of misschien heb je wel een nummer voor haar... maar je hebt geen nummer echt voor haar geschreven met haar in je hoofd. Nee, niet letterlijk. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Maar is dat niet een soort? Maar van... ik heb ook helemaal geen... Ik heb volgens mij geen enkel liefdesliedje. Nee? Ik ga erover over nadenken. Ik heb wel van die liedjes van... Uh, op de eerste plaats dan wat dingen van... Uh, ja. ja, dat ik iemand wil die ik daar niet kan krijgen en zo. Dat ja. soort shit. Maar dan altijd in vage metaforen. Nee, maar... maar dat was niet in, was niet in die tijd. of een andere tijd. Je eerste single uh, van de staat toen de tijd... The Fantastic Journey of the Underground Man... gaat bijvoorbeeld wel over iemand die heel graag meisjes mee naar huis wil nemen, toch? <laughs> And dancing all night long. Ja? Maar dat de vrouwen niet naar hem kijken, echt. Ja, dat gaat. Maar het gaat niet alleen over mij. Het gaat over elke jongen die elke zaterdag, uh, zaterdagnacht uh, uitging. Uh, uh, en dan gewoon heel veel drinkt. En eigenlijk hoopt dat hij uh, een leuk meisje tegenkomt. Kijk, ik heb ooit een keer gehad. Ik, ik had die realisatie van waarom ga ik nou eigenlijk elke zaterdag uit? Dat was toen, hè? toen was ik. Uh, 22 of zo, weet ik niet meer. Maar uh, op een gegeven moment had ik de realisatie toen ik naar een. Uh, ik ging naar een homofeest In Don Roosje was dat. Zo'n poppodium in uh, Nijmegen. Uh, ik ging met iemand mee. Die zei van, kom we gaan naar dat feest. Dat is hartstikke leuk. Ik zei, nou, nah, ik wil wel eens zien ja. hoe dat er is. Dus er waren alleen maar uh, homo's en lesbiennes eigenlijk. Dus ik kwam er binnen. En toen merkte ik opeens hoe erg niet leuk dat is. Als ik merk dat er niemand is waar ik eventueel iets mee zou, zou kunnen je gebeuren. Je kon niet jagen en dat vond je niet leuk. Nee, dat, nee, maar dat was dus niet zo van... Ik werd opeens bewust van het feit dat dat, dat, dat uitgaan leuk maakt. Dat er... <lacht> überhaupt de mogelijkheid is van, uh, ja, gewoon dat... dat er iets überhaupt kan gebeuren. Ja, dat, dat idee is, is blijkbaar uh, uh, belangrijk voor mensen die uitgaan. En als je een vriendinnetje ja, oh, hebt, oh, is Nu trek anders. je het weer breed voor He? mensen die uitgaan. Voor jezelf ook. Ja, op dat moment. Ja. Voor, voor mij dus bleek, bleek dat zo te zijn. Ja. En dus daar, dat vond ik een grappig uh, idee. En daarom heet het The Fantastic Journey of the Underground Man. Want de underground is een, uh, een uh, danstent in Nijmegen. Oh. Waar ik heel vaak heen ging. Ik was de underground man. Ah, zie je toch dan wel. Een fantastic journey. nee hey, ja, ja. reken ja. maar uit. Uh, maar, want je zei het toen net al even. Um, is uitgaan dan met een vriendin ook niet meer leuk? Ga je bijvoorbeeld nu niet meer uit? Want je hebt, je hebt een vriendin, dus dan kan je niet meer uitgaan. Nee, het is nu heel anders. Uh, uh, ik vind uitgaan nu heel leuk. Maar ik merk dat ik nu veel meer op mijn vrienden gericht ben. Dat ik gewoon zin heb om te houden hoeren met mijn vrienden. In plaats van... Op zoek naar iets, iets, naar iets anders. Nou ja, want je bent waarschijnlijk wel onrustiger als je uh, geen vriendin hebt. Dan zit je wel in de kroeg terwijl je aan het praten bent om je heen te kijken of er nog wat leuk, leuks rondloopt. Ja, okay, ja. misschien wel. Zo, ik bedoel, zo bewust heeft het voor mij nooit gevoeld hoor. Maar het is nu: het mooie is, in principe, als je een, vriendin, als je een relatie hebt, mm -hmm. vind ik, is dat eigenlijk je, heel veel zorgen vallen weg of zo. Je bent, je bent niet meer eenzaam nee. en shit. En, ah, je, en nee. het is gewoon, je bent, op dat moment ben je, als je in de, in de kroeg bent of weet ik veel wat, heb je gewoon zin om te oude hoeren. En dan maakt niet uit. of een het soort een knap meisje is die naast je staat, dan, heb, dan vind je dat gewoon helemaal niet interessant. En het, dan, dan, ga je, dan, dan ga je gewoon gedragen als een meloot. En dat is dan allemaal niet erg. Nee. Weet je wel, wat je, je hebt een veel leukere tijd als je een vriendin hebt, omdat je niet zo op jezelf let. Tenzij ja. je natuurlijk, dan, maar je hebt een veel leukere tijd, maar vooral met je vrienden en uh, met jezelf. Maar het, waar het on, aan ontbreekt is dan wel, dat je kan scharrelen. Dat je eens een keer een meisje mee naar huis kan nemen weer. Dat je die spanning is wel weg. Ja. Maar daar was je niet zo, zo van. Zo, daar was ik wel even van. Maar daar, daar ben ik genoeg van geweest om te weten dat het niet zo boeiend is. En dan vind je dit veel fijner. Uh, ja, ja. Ja, nee, ik ben maar vind al... jij dat wel boeiend dan, Frank? Nou ja, nee, ik ben het ik, precies wat je net zegt. Dat je nu gewoon, uh, als je een vriendin hebt en in de kroeg zit met je vrienden... dan kan je echt met je vrienden in de kroeg zitten. En anders ben je toch, heb je toch een beetje, ja, eigenlijk twee petten op. Een, een, de, de vriend waar je mee aan het drinken bent. Maar ondertussen ben je ook wel dan de vriend die ondertussen verder aan het kijken is. Ja, stiekem wel. Ik bedoel, ik, ik ga niet zeggen dat ik er altijd zo bewust mee bezig was... maar onbewust is dat volgens mij wel zo, ja. Ja, ja. Nou, maar dat... En het is vast zo dat het voor andere mensen niet zo is... maar ik denk stiekem voor heel hele hoop mensen wel. En nu in ieder geval in de jongere generatie. Ja. Nou ja, ik had het afgelopen woensdag. Zat ik met vrienden in de kroeg. Er waren heel veel leuke meisjes. Met okay, vrienden? Ja, leuke ook nog. En toen uh, uh, was ik... Er waren heel veel leuke meisjes. En toen raakte ik in gesprek met een vriend. Maar echt gewoon meer dan van... Hé, hey, doe ik niet hoe is het? Gewoon een goed gesprek. En toen keek ik op na een uur. waren alle meisjes weg. Toen dacht ik van ja, dan ga ik dus. Dat, dat is de fout die ik nu maak. Ik ben vrijgezel sinds een paar maanden. Oh. Ja, dus dan... Ik ben er nog niet zo heel goed in. Ik zit nog een beetje Frank, in vriendin. Uh, gebruik fase. dit. Moment. Nou, voor de vrouwen. Hoeveel of mensen op... luisteren er nu, denk je? <laughs> ja, ja, inmiddels natuurlijk wat minder. Ja, omdat we zo lang aan het oude hoeden zijn. Maar dat, dat, dat, nee. nee ik, uh, Kom op Frank. Hij komt wel goed, joh. Hé, hey, ik ben 24. En zoals mijn vader zei, er zijn meer vrouwen dan kerken. Ja. Toch? Ja, dat is waarheid als een... Uh... Koe. Ik uh, proost even met jou. Hebben okay. we nog niet gedaan, dat hoort. Ja. En we zitten toch proost, op de zaterdagavond. Plastic, uh, plastic bekentjes die... Ja, ik heb er ah, al... een... ja, sorry. Glas. Een champagne glas. Ik wil heel graag even jouw uh, muziek laten horen. Want uh, we zitten hier nu uh, 25 minuten te praten. Oh, jee. En we hebben een klein fragmentje in het begin laten horen. Maar jij hebt ook laatst een hele vette versie gemaakt... van een oorspronkelijk nummer van The Prodigy. Wat echt mm -hmm. bam, bam, bam. hard dance is. Mm -hmm. Heb jij helemaal door een mangel gehaald en dit ervan gemaakt. Ja. En ik vind het heel vet. Dank je. En, en ik hoop dat een nieuwe amb van de staat misschien ook wel een beetje zo deze... Of andere projecten, want dat doe je ook natuurlijk heel veel. Hoor. Ja. Laten we eerst even naar je luisteren. Dit is Torre Florim met Firestarter. I'm the star, it's the game. I'm the fear I'm a fire star, Twisted fire star. start Weer. Heel sferisch zo, Radio 1 Nacht. Het oh, is bijna half vijf en uh, torren... Sferisch. Ja, maar echt toch? Ja. Zo in de nacht, stel dat je in de auto zat en deze plaat was op je radio. Ja. Dan ga je toch zo door de donkere nacht? Zo naar de, naar de rand toe van de weg en dan sterf je. Nou ja, dat het is wel een beetje donker. Ben je een donker persoon? Uh, ja en nee. Je hebt wel een beetje... Ik hou wel dat... van donkerte, maar ik, uh, ik ben wel uh, vrij positief. Uh, maar je hebt wel een beetje dat rauwe, uh, duistere randje sowieso om je muziek heen. Zoals deze plaat, maar ook uh, de, de staatplaat, want dit is dan een solo uitgebracht. Ja, ik hou, ik hou van alles wat klinkt, als, wat klinkt als donkerte en wat eruit ziet als donkerte. Hoe komt dat? Ik weet niet, het is, gewoon, het is net als met die I'm going slightly Man van Queen. Ik weet niet, dat, dat fascineert me veel meer dan iets vrolijks. Ik vind het gewoon, ik weet niet, dat, dat, dat, dat, dat brengt meer gevoel teweeg. Ja. Is dat ook je doel van muziek maken, uh, gevoel teweeg brengen? Wat is dit voor muziek, man? <laughs> is, nou, een beetje een sfeertje. Zit er zit een vc helemaal onder een kroeg. Met... Ja, nou ja, exact. Ja, ik moet zeggen dat, eh, uh... <laughs> bladleden. Uh, maar is dat ook je bedoeling van muziek maken? Wat? Gevoel teweeg brengen bij mensen? Uiteraard, dat is toch, dat is het hele idee achter kunst, überhaupt, toch? Ja. Gevoel teweeg gevoel teweeg brengen? Misschien iets van... Nee, ik denk dat Lily Ik denk dat is, Roel van Velzen heeft precies hetzelfde als ik wat dat betreft. Maar... Daar is daar, daarin verschil, verschil, denk ik, niemand die muziek maakt. Jawel, als je dan... Uh, Robbie Williams heeft nu dat nieuwe hitje Candy. Ja, maar die wil toch ook gevoel teweeg brengen? Ik denk dat hij veel geld iets, wil heel, verdienen. Een hele algemene... Uh, jij wilt er ook gevoel, <laughs> Zeker, dat gevoel ik ook teweeg, ook teweeg brengen. Zeker, daar zit ik ook in muziek op. Ja. Ja. Okay. En wat voor gevoel wil jij dan teweeg brengen? Eh, uh, opwinding voornamelijk, denk ik. Dansen? Niet, niet uh, seksuele opwinding of zo, gewoon in de zin van, uh, wat gebeurt hier, dat, die zin wil ik. ik hoop, als, dat is zeg maar het ultieme wat je kan bereiken, denk ik. Als mensen dingen horen of zien wat je maakt, dat ze in eerste instantie denken, wat gebeurt hier? Dat ze zo omhoog schieten. Wat maak ik nou mee? Ja. En dat lukt het wel gebeurt aardig Gebeurt dit echt? Dat huh? lukt wel aardig tot nu toe. Ja, dat, dat kan ik niet beantwoorden. Nee? Vijf jaar bezig met de staat? Nee, ik weet niet of mensen denken, wat gebeurt hier? Volgens mij zo raar zijn we nou ook weer niet. Uh, ik hoop wel dat als mensen ons zien live... en uh, als ze dingen horen die we maken, dat ze dan even, ja, even, even wakker worden. Ja, even maar, opkijken. Van, ja. Oh, wat hebben we hier? Het kan nog lijper, denk Ja. Ik. Hey, we zitten hier aan een vodkaatje, lekker. Ben jij van de drank en de drugs? Nee, valt wel mee. Hoeveel drink je ongeveer? Eh... Uh, niet heel veel, eigenlijk. Ik vind het wel lekker, maar als, als we spelen kan ik niet veel drinken. Want uh, dan, uh, dan verlies ik mijn stem. Oh, echt? Heel simpel, ja. Maar uh, dus voordat je het podium opgaat, bedoel je dat? Of eigenlijk gewoon de week naartoe al moet je rustig aan doen met je stem? Beide, beide. Ik heb, uh, ik heb het één keer de, uh, op de harde manier geleerd, geleerd. I learned the hard way. Yeah. Uh, dat was op Siget, uh, dat festival in Hongarije. En toen had ik de dag ervoor uh, gewoon vrij veel gedronken. En dat ging op zich altijd wel uh, goed. Alleen uh, die dag daarna, toen ging ik het podium op. Zouden we zouden een uur spelen. En dat was een hele grote tent daar. Zelfs helemaal vol. Ook heel veel Nederlanders komen daar. Er ja, waren echt... mensen met vlaggen aan het zwaaien. Ja. En voor, wij stonden daar backstage. We gingen vlak voordat we het podium opgingen. Was het was echt zo van, wow. Mensen waren zo. Oh, Dit is <zijds> een heel Nederlands festival. Holland. Ja. Zo, zo waren ze aan het, aan het schreeuwen. Ja, het was echt al zo van, jezus. We hebben helemaal niks gedaan. En mensen helemaal wild. Toen kwamen we op. en Iedereen helemaal te gek schreeuwen. En toen we en gingen dan. we spelen. En bij het derde nummer begon mijn stem over te slaan. Als een dolle, dus nah. ja, Ik had het gewoon niet onder controle. En toen moesten we nog 50 minuten spelen of zo. En elk nummer hetzelfde. En ik kon, jongen, ik maar hoe kom heb je, je dat uitgeret dan? Ja, gewoon uh, hopen dat de geluidsman je, je, je stem wat zachter zet in de mix. Zodat mensen niet goed opvallen. En ja, ik kom, je compenseert dan gewoon door... Ik in ieder geval, ik werd daar enorm agressief van. Dus je wordt fysiek gewoon veel extremer. Zit, uh, ik, zat er, ik stond rond te springen als een, uh, als een dolle. Maar leidt en, dat dan uh, de aandacht en... af? Of zo, van... Nou ja, op dat moment ben ik niet zo heel, heel erg veel meer bezig met... Nou ja, ik, ik, ben, ik was dan gewoon ontzettend boos. En dan, uh, dan ga je gewoon heel lomp. Dan ben je heel erg blij als er weer een stuk komt waar je niet hoeft te zingen. En dan ga je op dat moment gewoon helemaal los. En dan hoop je te compenseren ja. voor het slechte Maar dan gescheiden. ben je vooral boos op jezelf, lijk, lijkt me, toch? Ja, op de situatie. Joh. Nou ja, kijk, als je je stem kwijtraakt... Dat heel vaak heeft het ook niet zoveel met jezelf te maken. Dat heeft ook... Uh, nee, maar als jij ja, de, de avond gewoon gebeuren, ervoor minder had gedronken... was het waarschijnlijk Ja, dat bedoel, Ja, dat weet ik niet zeker, maar... Uh, Sinds die ben ik er op gaan letten, ik merkte gewoon: als ik uh, wat meer had gedronken, dacht er volgens mij, stem je, je stem. Wordt daar gewoon lager, je stem wordt ontspannen door alcohol, ja. dan klinkt je stem ook zo laag. Als je dan nou wakker wordt, als je whisky hebt gedronken, ja, dan heb je oh, dan klink je opeens ja. zo, en dit is gewoon: het moet gewoon herstellen. En als je elke avond dan uh, anderhalf uur zingt op een podium, dan is elke vijftien uh, heeft ja. invloed. Gewoon en uh, dus ik ben zo nuchter als een, uh, als een engeltje. Ja. Als, het... ik, uh, als ik aan het spelen ben. Heb was. je wel eens dronken op het podium gestaan? Uh, ja, dat was uh, op Lowlands. Bij, toen hadden we al de show gedaan op Lowlands in 2009. En toen kon je daar de spelen in de Bar. Ja. Dat is een beetje een soort ne, een klein tentje. En dan gaan alle artiesten nog naartoe om te karaoke of om te Ja, ja dat te staat, iedereen is helemaal raar verkleed. Euphorisch, en een tent het, ja. waar een hele lange rij voor staat en iedereen wil naar binnen. En dan, uh, dan vragen ze ook de artiesten om daar gewoon nog te gaan jammen. Gewoon wat, wat te doen. En wij, wij gingen dat natuurlijk doen. En wij stonden daar met Bas Bron, de producer van de Jeugd van tegenwoordig, die ging mee. Die is een beetje doorgesnoven op dat moment. Maar dat was allemaal leuk. <lacht> en we gingen gewoon jammen en het sloeg helemaal nergens op. En toen was ik dronken. En hoe ging dat? Dat is volgens mij, de, uh, <lacht> ja, volgens mij <lacht> wel goed. In ieder geval, hey, ik vond het leuk. Dus uh, en het maakte ook geen reet uit op dat moment. Weet je wel, ja. dat uh, is niet de show waar alle nee, mensen. In dat keken. Moet je het moet gewoon lol maken. <lacht> ja, ja. Ik had er in ieder geval een hoog hoed op. Dat was leuk. Okay. Ja. We hadden het uh, in het begin van het programma over... dat je uh, nou ja, als muzikant zijn er geen 9 tot 5 baanstructuur hebt en zo. Dat je dus nou, zelfs vandaag moest nadenken... Oh, het is zaterdag, dat had ook dinsdag kunnen zijn. Um, dat maakt het natuurlijk wel aantrekkelijker om uh, ook te drinken. Of in ieder geval om uit te gaan. Omdat je dus niet om tien uur s ochtends meestal op hoeft. Uh, Ligt daar ja, gevaar ik... in? Um, voor mij niet zo, want ik woon niet zo in het centrum. Het is dus voor mij meestal gedoe om, uh, om naar het café te gaan. Nee, maar ook thuis kan je er bijvoorbeeld... Trekken. Laten we een fles wijn open trekken. Want morgen hoeven we toch pas om 12 uur voor het eerst uh, wat te doen. Het zou kunnen, ja. Dat gebeurt ook wel eens. Maar ik moet zeggen, het zit niet zo in mijn systeem, hoor. Als ik, aan, als ik muziek aan het maken ben, bijvoorbeeld, hè, en dat is vaak zo als ik thuis ben... Ja. Uh, dan zit ik gewoon achter mijn computer met mijn gitaar op mijn schoot. En uh, alle dingen om me heen. En dan ben ik alleen maar daarmee bezig. Het komt niet eens ik vergeet vaak te drinken. Gewoon. Dat is ook water. water überhaupt. Ja. Uh, en dat is ook de reden dat ik op een gegeven moment last van mijn rug krijg. Omdat ik dan gewoon anderhalf uur op de, in dezelfde is positie zit. Is houding met die gitaar. Gewoon dus, uh... compleet in dialoog met mezelf. <laughs> en met, met de dingen waar ik aan het opnemen ben. Ja, zo gaat het. Het is dus een soort uh, meditatief... Uh, Ding. Je zit gewoon helemaal in die zone en je bent hetzelfde aan het luisteren. En, uh, Dan maak je wel het beste misschien toch ook als je in die flow komt qua muziek maken? Ja, dat is de reden dat ik dit nog steeds zo doe. Het is gewoon een soort rare uh, verslaving. Waar ik op mijn twaalfde achter ben gekomen. Toen ik een of ander raar programma kreeg van, van een vriend van mijn broer. Ja. Toen een MS-DOS. Voor de, voor de mensen die dat nog weten, vroeger had je MS-DOS op de computer uh, in plaats van Windows. En, uh, Weet ik veel. Dat ja, er, er was echt zo'n kut programma en dat liet hij me zien. En toen dacht ik, holy shit, die kan je gewoon heel, een heel liedje mee maken in je eentje. En toen ging ik daar gewoon mee. Ging ik gewoon mee, maar wat mee doen. En toen uh, kon je dan, was uh, ik hooked. Kon je I al een instrument zo... bespelen toen? Nee, nauwelijks. Nee. Ik, ik wist een beetje hoe het zat. En ik had drumles van mijn oom. Dus ik kon een beetje drummen. Uh, maar ja, ik wist wel, uh, ik wist wel uh, wat ik wilde horen. Ja, en uh, dat, dat, in mijn hoofd klonk het ook zo, wat ik aan het maken was. Van, zo, het klinkt als, ik vond toen Moby bijvoorbeeld heel leuk ook. <laughs> dus ik ging heel van dat soort muziek proberen te maken. En, uh, maar dat, uh, ja, dus toen, toen ging dat gewoon, toen ben ik dat eigenlijk uh, de hele tijd. Als ik terugkwam van school, ging ik achter die computer zitten. En dan was mijn stiefvader zo van, hey, ik wil nu schaken, toch ik wil nu schaken. oh fuck. Ja, dan moet ik ja, van de computer af, zijn computer. Ja. Op een gegeven moment ik, uh, mocht ik de oude computer overnemen en dan kwam er een nieuwe, dus had ik die oude. Kon ik daar Met dat muziekprogramma? Met dat muziekprogramma, ja. ja. Zo, zo is het gegaan en uh, sindsdien is het eigenlijk nog precies hetzelfde. Alleen ik ben veel beter geworden in het. Uh... ik heb me ontwikkeld, denk ik. Je bent eigenlijk verslaafd? Um... En dan niet aan drank of drugs, maar aan muziek maken? Ja, ik, toen wel. Ik weet niet of ik het nog steeds ben. Ik kan nu op de manier Ik weet niet waarom het anders is. Misschien omdat ik er nu. Omdat het nu moet, dat ik nu makkelijk opeens een week uh, dat niet kan doen. Wat doe je dan? Wat ik dan ga doen? Ja. Gewoon uh, fietsen. Naar de stad. Een beetje rondlopen. Koffie drinken. Wat doe je dan inspiratie? Dingen die nergens op slaan eigenlijk. Doe je dan inspiratie? Nadenken. Wel? Ja? ja? Ja, zeker. En ben jij ook uh, iemand die dan gaat schrijven in een huisje bijvoorbeeld? Dus die Soms? weg gaat uit Nijmegen en dan naar uh, de bossen gaat of zo? Uh, heb ik wel eens gedaan, maar meestal word ik daar een beetje, uh, vind ik dat niet zo heel... Uh, ik, ga me, ik ga vaak als ik, als ik een soort van vrije dag heb, ja. dan ga ik gewoon naar de stad, dan ga ik ergens koffie drinken en dan neem ik mijn computer mee en dan ga ik daar een beetje typen. En wie weet komt er wat in je hoofd? Ja, inderdaad. En maar muziek luisteren? Luister je veel muziek ook, om weer nee. inspiratie op te doen? Nee, eigenlijk niet. Echt niet? Nee, ik luister heel weinig muziek. Heel maar waar. jij kwam wel met een hele vette plaat aan. Ja, klopt. ZZ en de Maskers. Oh ja, ja. Vertel, ja. Ja, heel, Het is een... Ik, ik, ik ken <laughs> het niet. Nu valt de muziek ook stil. Ja, maar voor ZZ <laughs> en de Maskers. Holy shit, ja. Nou ja, uh, ik... Uh, het is ons gitarist, Wedran uh, van de van, uh, van de staat. Die kwam ooit met een liedje van ZZ en de Maskers. Het heet Dracula. En uh, toen ik dat hoorde dacht ik, oh, wat is dit, joh. Ja, het is heel goed. En dat is gewoon, dat is neenstalige muziek uit de, uit de jaren zestig. Ja. En uh, dat was toen een soort van grapband of zo. Ik geloof dat niemand het echt serieus nam. Uh, maar het nummer wat we nu gaan horen heet, uh, ik heb genoeg van jou, geloof ik toch? Ja. En uh, die, ja, ik weet niet. Uh, ik ben nu bezig met, uh, met iemand met Roos Reybergen om een EP te maken. Bekend als roast beef, als zangeres. Ja, we hebben ooit een keer samen een EP gemaakt. En dat is eigenlijk die. Uh, dat is, ja, om het even uit te leggen, ik weet niet of dat tijd voor is, ja. maar dat is gebaseerd op uh, gedichten van uh, mensen met een verstandelijke beperking. Die hebben gedichten gemaakt. En daar hebben wij liedjes op gemaakt. En uh, eigenlijk hebben wij. Uh, onze inspiratie voor de muziek was eigenlijk dit soort muziek uit de jaren zestig. Nederlandstalige muziek, waarbij mensen heel erg duidelijk articuleerden. En, uh, en van Ira, ja, vooral dit nummer ook. <laughs> Het is geweldig, van Ira, gitaarlijntjes. En um, um, gewoon heel banaal eigenlijk, maar daardoor echt super cool. En ook die sounds, en dat hebben we ook uh, bij die EP gebruikt. Het heet De Speeldoos. En die komt binnenkort. Ja, daar komt een vervolg op. Ja, hè? daar komt de tweede speeldoos, komt eraan met hetzelfde principe. Uh, nou ja, als je dit vet vindt, dit nummer, dan weet ik zeker dat je onze speeldoos ook tof gaat vinden. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Over de toekomst, wat de toekomst gaat brengen. Yes. Dit zijn de ZZ en de Maskers. Ik heb genoeg van al jouw mooie woorden. Ik heb genoeg van alles wat je zegt. Ik ga maar weg, je zult je wel vermaken. Je hebt je nooit zo sterk aan mij gehecht. Ik heb genoeg van al je mooie vrienden Ik ben ze zat, ik hou niet van dat slag Ik hoop dat jij ze fijn zult blijven vinden Dat je niet afknapt op de een of andere dag Het heeft geen zin om langer hier te blijven Ik ga naar buiten en wandel in de zon Misschien staat hier of daar nog wel een bankje Dan denk ik daar nog even terug aan hoe het begon want ik heb genoeg van al je dolle buien Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg het Wordt mij te veel, ik groet je met een glimlach Want om te huilen lijkt het mij nog veel te vroeg Ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou Jij bleef me toch niet koud. Ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou ik heb genoeg van jou. Het heeft geen zin om langer hier te blijven. Ik ga naar buiten en wandel in de zon.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 Genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou. Ik heb genoeg van jou. Ik heb genoeg van jou. Maar dit klinkt toch wel bloedserieus, dit? Je zei dat het een beetje als een grapje toen de tijd was neergezet, dit. Ik ja, moet maar even de, die plaat luisteren, want het slaat helemaal nergens op. Die spelen dan de Batman-team. Ja. James Bond-team. En het nummer Dracula. Uh, ja, dat gaat dan over uh, een man die dan in het kasteel van Dracula <laughs> komt... en uh, erachter komt dat hij niet alleen bezoeker is, maar ook uh, het dessert, zeg maar. Oh, een beetje verhalen eigenlijk, grappige verhalen in muziekvorm. Ja, nee, we, ja, het is allemaal anders. Maar daarom is het ook gewoon een hele rare band geweest. Ik, ik begrijp ook niet. Ik weet, ik weet nog steeds niet precies wat het nou is geweest. Volgens mij is het een soort van... Uh, ja, niet een hoofdproject geweest voor al die muzikanten. Ben je weer in voor een sexy muziekje? Dus, ah. Kan dit? Waar, waar haal je die shit vandaan? Ja, een beetje sfeer, een beetje kroegsfeer. Dat je in zo'n bruine kroeg zit. En dat ja, dit op de achtergrond... Bekertjeezy, tuurlijk. Slappen, ja. ja. Als, ik, als ik in een café binnen zou lopen ergens... en ik dit zou aanstaan, Zie je, dan je dan zo van, okay, in de hoek, Ik moet iemand, naar een ander café. Nee, je ziet in de hoek iemand zitten met een gleufvoet en een sigaar... En, uh, en aan de andere kant van de bar zitten twee gasten lekker... Dit is van die muziek waar... Dan, van, die, van die huismoeders die dan op zangles zitten... die gaan dan dit zingen... Die zo... <laughs> I got the blues. Die dan zo gaan zingen in een café. <laughs> ik heb er wel eens gezien, jij hebt wel van, van die jazzavonden in cafés, vaak Maar dan jam sessies. Ja. Schrijf je dan aan, doe je mee dan of niet? Nee, nee, nee, nee. nee al helemaal niet bij die jazz, ik, want daar kan ik helemaal niet uh, meedoen sowieso. Maar dan de eerste, het eerste uur van de jam sessie, dan <laughs> toen kwamen, dat was ergens, ik weet niet meer waar, in Amsterdam volgens mij, kwamen de, de, uh, de, zang, de mensen die zangles hadden. Jazz-zangles. Het eerste uur gingen ze dus dingen zingen. Voor het publiek. Dus dat waren allemaal van die huisvrouwen. Die dan... Uh, Weer gingen dan ja. ja, dat was hilarisch. Ja. Hey, De, uh, dit gevoel. Dit is gewoon dit gevoel. Ja, maar wel lekker toch? Een beetje een We hadden het toen net al even over hoe jij begon, bent begonnen met muziek maken. Op je twaalfde achter een computer met een uh, muziekprogrammaatje. Wat luisterde je toen? Toen je zo oud was? Moby, maar... Ook een beetje een wat hardere werk, want dat heb je onder andere ook als favoriete platen doorgegeven. Echt van, het, ja, heavy metal bijna. Nou, nu metal was het gewoon toen. Dat was in die tijd, kwam dat op. Ik was tenminste in die tijd, dan heb ik het over toen ik 14 was of zo, vijftien. Ja. Uh, toen was dat opeens het hardste wat ik ooit gehoord had. Dan hadden wij het over Biscuit in eerste instantie, van de hit Nookie. Ja. Voor de mensen thuis die dat niet kennen. Uh, Korn. Uh, maar waar ik echt veel van was, was Deftones en uh, Marilyn Manson. Dat vond ik ook Oh, sorry. Er oh. kwamen even wat dingen naar boven. Uh, <laughs> en, uh, en ja, dat was gewoon. Dat was opeens hard. En het maar heel knald. hard? En was ik, was ik gewoon, ja, toen dacht ik van: yeah, dit maar is het ik Dit wil was? ik gaan maken. En dat ging ik toen ook maken met mijn vrienden van 15. Even luisteren waar we het over hebben. Ik heb uh, Marilyn Manson en Deftones even uh, achter elkaar geplakt, fragmentjes. En dan weten we een beetje waar we het over hebben. Goed zo. Harde muziek. Nachtbrakers Frank van der Lende Iedereen weer wakker, hoor. Ja. Yeah. Zo uh, tien, voor, tien voor vijf. Ja, ze mogen altijd inbellen, hè? Staat altijd, de lijnen staan altijd open. 0801 121. Misschien oh, ja, als, ik oh, dat is leuk, ja. Dat vindt het leuk, belt, hè? Ja. ja, dat vind ik leuk. Maar deze muziek, die maakte jij ook toen de tijd. Ja, ja, zeker, ja. Maar dan praten we over, wat is het, 15 jaar geleden of zo? Uh, nou, ik ben nu 27. Dat was twaalf uh, uh, jaar toen. Ja. ja, en het mooie is, dat, het, uh, dat maakte ik met... Uh, uh, Job, de bassist, die, waar ik nu ook uh, mee speel in, in de staat. staat ja. dus, en uh, later kwam Rocco erbij. Die zat, zat ook bij mij op de middelbare school. En daar speel ik nu ook nog steeds mee in de band. Dus, uh... dus daar, is, daar is het begonnen. En de, ja. de, de staat qua muziek is wel een beetje in het verlengde hiervan. Ja, een beetje wel. Kijk, ik vond vooral de, uh, die dingen uit die tijd... van die harde dingen, vond vooral het ritmisch heel erg tof. en uh, uh, wat Die nummers die je net draaiden, Beautiful People... And, uh, Around the Fur van Deftones, ja. Die zijn vooral uh, ritmisch erg sterk, vind ik. Erg sterk. Erg sterk. Erg sterk. <laughs> net zoals dit wodkaatje. Even... Soms heb je het toch als je een slok met wodka neemt... dat hij net even te snel je keel in gaat. Ken je dat? Dat je <coughs> even moet doen. Ja, maar dat is... Had ik even. Dat is lekker. Wat uh, inspireert je nog meer behalve deze muziek? Je zei het net, uh, fietsen, rondwandelen in de stad. Ja, dat klinkt een beetje suf nou, hè? Niet... Nee, uh, wandelen is echt... Ik heb vandaag ook een uur gewandeld. oké. Oh, okay, nee, dan, uh, dan is het goed. Nee, maar dat is echt heel fijn. <laughs> maar wat, wat doe je nog meer? Nee, uh, ja, uh, wat doe ik nog meer? Ja, ik, ik, ga, ga, ik ga graag uh, mijn vrienden opzoeken overal nergens. En uh, samen uh, muziek maken. Uh, ja, dat is heel raar. Dat is nou zo'n vraag waar je eigenlijk een heel... Een ja, nee, maar, maar ik weet, misschien heb een soort ritueel. Wat doe ik eigenlijk met mijn leven? Nou ja, exact. Ja, kijk, het is kijk, leven als je in, in, een, in een band zit, zoals in de staat op dit moment, dan is, is, je, le is je leven nooit. Je hebt alles van die fases. Een fase als een plaat uitkomt, dat is uh, het meest hectische wat je maar kan bedenken. Dan komt een plaat net uit en dan zit je in elk uh, radioprogramma, hopelijk in ieder geval. Ja. Dan heb je interviews, telefonisch, face-to-face? Uh, dus dan ben je heet het overal en je gaat heel veel spelen. Best wel een drukke periode. En dan uh, op een gegeven moment dan loopt dat wat minder. Dan ga je nadenken over een nieuwe plaat. Of je gaat dan naar het buitenland. En dan ben je opeens hele weken achter elkaar weg. Uh, en dan ga je nadenken over een nieuwe plaat. En dan ben je opeens heel veel thuis. Wat vind je leuker? Wat bedoel je leuker? Ik, nou ja, vind, uh, ik vind allebei... Vind je dat circus uh, leuk dat je overal langs moet, veel moet spelen? Of vind je ook wel die rust en dat je kan nadenken over... Oké, okay, wat wordt onze volgende stap? Het is telkens als ik uh, op een gegeven moment midden in, de, in, in het ene zit, verlang ik naar het andere. Dus, dus feik, het is eigenlijk het feit dus. dat het allebei, uh, dat het allebei uh, is. Nee, als we beginnen met spelen en als het echt een beetje begint te lopen, dan ben ik echt super blij. En uh, aan het eind van het traject denk ik altijd van: oké, okay, ik heb wel echt zin om nieuwe dingen te maken. En dus goed, het is eigenlijk gewoon net op tijd weer om in mijn rol te zitten en, uh, en uh, heel veel dingen uit te proberen. Wat doe je het liefst? Want jij kan, uh, jij hebt bijvoorbeeld de eerste plaat van de staat, heb jij in principe in je eentje gemaakt en heb je een band bijgezocht. Ja. Toch? Heb je ja. alles zelf ingespeeld ook toen de ja. tijd? Ja, bijna Hoe, alles. Maar ben je dan uh, sta je dan liever op het podium of ben je dan toch liever die muziek aan het maken? Want eigenlijk kan je dan een uiting geven aan wat je hebt bedacht in je hol met je, met je gitaar op je schoot voor die computer. Kan je dan aan de mensen laten horen en hoop je dat ze opkijken. Dat Hé, hey, daar gebeurt wat. Maar aan de andere kant, de basis ligt natuurlijk wel bij het maken en bedenken. En daar ben je volgens mij heel goed in. Uh, ja, nee, maar het is, het is geen betere. Ik, vind, ik denk dat ik het maken het echt het leukst vind, maar zonder de aandacht is het maken uh, uh, slaat nergens op. Of? Nee, dan maak je het voor niemand. En uh, ja, wat het is, hè, aandacht. Het feit dat ik hier zit, is gewoon, uh, is, vind ik al heel erg leuk. Maar nou, heb je al zelf verdiend door je muziek. En dat mensen dat, dat blijkbaar interessant kunnen misschien vinden. vinden. Ja. Uh, en, uh, maar ja, kansen kan ze ook aanwezig dat dat niet zo is. Je ja. zit nu in een, een wat luwere periode qua uh, drukte. Nou, je bent hier dan wel, maar... De... Ja, dat valt wel mee, maar dat lijkt zo denk ik voor de mensen, ja. Ja? Wat, wat, waar, maar je bent vooral bezig, ik bedoel meer qua media-aandacht... Ja, qua me optreden ja. en qua... Want je bent nu vooral aan, aan het schrijven. Een nieuwe plaat van de staat komt eraan. Ja, Hopelijk en, uh, 2013 ergens. Ja, en die, die speeldoos uh, ja. die komt in april. Oh, dat is wel snel, dus dat is nu even prioriteit. Ja, daar ben ik echt uh, net mee klaar. Dus dat, dat komt, weet je wel, voor mij voelt het allemaal best wel druk. Ja. <laughs> maar voor de mensen daarbuiten die, die het volgen... Ik denk dat er niks aan de hand is. Nee, maar jij zit nu, in die, waar we het net over hadden... over die twee uh, facetten van muzikant zijn. Jij zit nu even in het schrijversfacet. En het produceren en het optreden komt weer met die speeldoos, neem ik aan. Ja. Dan ga, je wel ook, ga je er ook mee toeren? Ja, wel een beetje. We gaan een beetje optreden in het landjaar ja, in april. En dan um, spelen we een aantal clubjes. Dus maar dan doe je niet top. de grote dingen zoals je met de staat doet? Zijn dan meer theaterachtige dingetjes? Nee, dat zijn wel, wel clubs. Alleen niet zo groot als de staat. Nee, dat is wel iets, het is wel iets anders. Het is een nieuwe naam die neergezet moet worden. Zeg. Ja. Mensen weten niet zo dat het aan de hand is nog. En festivals? Want de staat staat dan misschien wel op festivals, maar niet met een nieuwe plaat. dus dan is het Nee, een... we, we doen echt een paar festivals. Vooral in het buitenland eigenlijk. Uh, en uh, met de, met de speeldozen met Roos, uh, doen we ook festivals. Maar dat kan, kan het samengaan wel een beetje? Ja, dat, ja, ik, ik heb het nog nooit eerder gedaan, maar het lijkt me wel leuk eigenlijk. En verder, even, even laten we muziek, wat natuurlijk een heel groot onderdeel is van je leven. Wat, heb je, heb, wat Denk je wel eens over de toekomst na? Of... <laughs> je, je bedoelt van, uh, gast, je moet wel even iets gaan bedenken voor de toekomst. Nee, nee, nee, maar, dit gaat niet een eeuwig door. Ja, nee, dat weet ik niet. Uh, nee, ja... Uh, Want volgens kijk, mij leef je heel erg in, het, in, een, in een soort nu van... ik ben nu aan het schrijven, ik ben nu aan het optreden. En natuurlijk zijn er wel dingen gepland, maar soms ga je wel eens filosoferen. Zeker zo op een zaterdagnacht, dan niet in de radiostudio, maar in de kroeg. Ja, maar het, als, je, als je muziek maakt, kan je niet lange termijn denken. Dat is bijna onmogelijk. Onder andere omdat je... Uh, om, niet zo zo vluchtig als, als uh, kunst in het algemeen en de smaak van mensen... En, hoe snel die dingen wel niet veranderen. Maar tegenwoordig is de aandachtsspanne ook nog veel korter dan het vroeger was. Ja, het is allemaal zo vergankelijk. Ja, als je, als je een plaat maakt kun je daar één of anderhalf jaar op spelen. In, in Nederland dan. Uh, en dan moet je alweer een nieuw hebben. Uh, eigenlijk. En anders staat het stil. Dus je moet eigenlijk blijven maken. En hopen dat die nieuwe plaat weer aanslaat. En maar dat, de mensen, dat... dat de mensen je blijven volgen. Dus dat ja. is een super grote uitdaging. Maar dat betekent niet dat ik kan... Dus dat betekent dus dat ik niet kan zeggen over zeven jaar ben ik dat aan het doen. Ik weet het gewoon niet. Kijk, wie weet is die volgende plaat. Denken mensen van waar slaat dit op? Uh, en dat er, dat, er, dat er twintig mensen zijn die het helemaal gek vinden. Waar ik er ik dan één van ben. Ja. Uh, maar ja, daar kan je geen brood van kopen. Nee, dan moet ik iets anders gaan bedenken. Maar ik bedoel, uh, ik, ik, ben niet, ik ben niet bang dat, het, dat, ik, dat ik moet gaan metselen ofzo. Ik denk dat ik altijd wel iets... Maar dan is het gewoon... Dan ga ik al doen. Ik bedoel, ik vind het ook leuk om met andere mensen samen op te nemen. Of een andere... Weet je wel, als de staat ooit mag op, gaat ophouden... Mag op Ik hoop dat het nooit <laughs> ophoudt. Maar als het ooit een keer ophoudt... Wat natuurlijk gewoon kan gebeuren. Ja, dat heel veel mensen stoppen. Ja. Er zijn heel, heel bijna mensen die stoot. langer dan vijf jaar bestaan. er dus ja. bestaat gewoon bijna niet. Nee. Uh, die kans is gewoon uh, veel kleiner. Maar ik denk dat wij heel lang kunnen bestaan. Maar... Maar als je droomt, als je filosofeert... want je hebt festivals al gedaan met de Staten. Er komt een derde plaat aan. Waar, waar is dan, denk je, van... oké, okay, over tien jaar bestaat de staat nog. Laten we daarvan uitgaan. Hebben we zeven platen gemaakt. Wil je dan iets hebben bereikt? Of denk je van, jongen, dat kan ik toch helemaal nog niet zeggen? Ja, ik heb nooit... Er zijn uh, mensen... Uh, ik weet bijvoorbeeld de jongens van Go Back to the Zoo... die jij ook kent. Die, die, volgens mij, dromen zij ervan om een stadion te schelen. Ja, nou... Ik heb dat niet, want ik, daar ligt mijn... Ik weet niet, dat lijkt mij... Ik zou best een keer willen doen, een stadion spelen. Maar het lijkt mij... Wat mijn doel zou zijn, is eigenlijk... De clubs die wij in, in Nederland spelen. Dus dan staan wij voor tussen de 500 en 1500 man. Uh, in een zaal door, in zalen door het land. Ja. Als wij dat door heel Europa kunnen voor elkaar kunnen krijgen... Ben ik meer dan blij. En er zijn, en er zijn al heel veel bands die... Vet vage, obscure muziek maken. en die dus wel hun publiek hebben gevonden over de hele wereld. En die, en die hebben die dan dus kleine, ja. elk jaar het hele, land, het hele wereld over kunnen. alleen dan doen ze twee clubs per land of zo. Maar die staan dan wel vol. Nou ja, als ik dat weet te bereiken. dan ben ik, uh, dan ben ik al heel blij. En uh, ja, op een gegeven moment wordt dat misschien saai. en dan ga ik, dan, ga anders ik iets doen. anders maken. Hoe ga je dat bereiken? Dat door heel Europa toeren? Uh, nou ja, gewoon door, door te gaan met wat we doen. Ik bedoel, we zijn er nu aan het opbouwen. De eerste plaat speelden we bijna niet over de grens. De tweede plaat veel meer. De tweede plaat begreep de buitenlandse pers opeens wel. De eerste plaat niet. Terwijl de, was de eerste plaat succesvoller in Nederland dan de tweede plaat? Nee, ongeveer even succes. Ik bedoel, als je het hebt over weet ik veel, verkopen en zo, is het ongeveer even succesvol geweest. Nou, dan ben je natuurlijk wel afhankelijk van, van wat er wordt verkocht. En vooral van wie er naar je concerten komt, want daar verdien je nu geld mee denk ik toch, als band Eh uh, ja. Met al ja. die downloads, YouTube, Spotify. Ja, het is, uh, het is een ingewikkeld proces. <laughs> <laughs> ja, uh, voornamelijk dat de mensen naar ons concert komen. Ga je deze week doen? Weet je dat um, nog niet? Ja, ik ga aan, uh, aan de plaat van de staat werken. Vandaag heb je ook al iets opgenomen met uh, Rocco, de, de alleskunner van de band ook. Ja. Speelt wel gitaar, koebel, zingt, doet eigenlijk alles. Ja wordt het, word het wat? Volgens mij wordt het vet ja. Ah, wanneer komt hij nou uit? Ik ben wel nieuwsgierig. Ja, ik weet het niet man. Dat hangt ja, van en dat hangt van van productie af. af en van planning van platenmaatschappijen en zo. Maar juist, juist. er zijn in... veel dingen aan de orde altijd. Maar is er een indicatie? Is toch wel ook? We hebben het net over doelen van wat jij met muziek maken wil. De platenmaatschappij heeft toch ook wel een doel. Wat ze met jullie willen in dit jaar. Tuurlijk. Kijk, als de plaat goed is en af is, dan weet je wanneer die uit kan komen. En er zijn allemaal dingen vanaf. Kijk als je een, je kunt niet zomaar als je als je een, hij niet af. Als je een plaat stel je hebt een plaat af, dan kun je ze dan in principe zou je hem of dan twee maanden later in de winkels kunnen hebben liggen. Alleen dan moet je erover nadenken. Hé, hey, is dat wel slim? Is dat wel slim mensen? Is dat wel slim? En dan uh, wordt er geconcludeerd: nee, dat is niet slim, want die <lacht> periode, die periode van uh, uh, oktober. Stel, uh, die periode van uh, mei is geen slim periode. Want daar komen heel veel platen uit van beroemde en, en bekende artiesten. Dus als er een, een, een tijdschrift zoals De Oor bijvoorbeeld... of de Volkskrant die over, over muziek schrijft... Uh, over muziek gaat schrijven... is de kans groot dat ze over Coldplay schrijven. Of over een andere grote band. En af, dan sneeuw jij onder. Ja. Uh, weet je wel, Dus daar wordt allemaal over nagedacht. Dus dan wordt het uh, januari. Is januari een slimme maand? Wel, als je naar is dat het is niet Buitenland vervelend, want jij hebt toch ook Jij hebt toch ook een plan en dat je dan zo afhankelijk bent van zoveel factoren? Nee, ja, maar dat hoort erbij man. Het is een spel en dat is leuk. Ja. Uh, en dan moet je, uh, if you know the game... Kan uh, je het spel je kunt, goed uh, spelen? Je moet vast een of ander Engels spreekwoord die daar bij goed bij past. met game erin. speel jij het spel goed? Uh, ik denk dat ik er uh, steeds beter in word. Maar goed, uh, <laughs> daar kunnen we misschien uh, straks pas concluderen. Okay. Dank je wel, dat je er was. Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook gezellig, man. En uh, ik wens je een fijne terugreis naar het mooie Nijmegen. Mag ik de groeten doen? Ja. Uh, ja, kom dan maar op met die groeten. <laughs> groeten of aan... 5 vijf seconden. Freddy. Willekeurig, Freddy? Nou, ik denk dat er vast wel een Freddy is die luistert. Ja.